Oog om oog Een hoorspel in zes delen door Val Gilgood Vertaling Alfred Pleiter Regie Dick van Putten Tweede deel Voorjaar in Parijs een hoogst verhaal. Je houdt me toch niet voor de gek, hè, Roger? En heb ik er één woord van gelogen? Nee, echt niet. Hm. Je zou het om een moderne term te gebruiken bijna een happening kunnen noemen. Ja, dat vonden wij ook. Jullie kunnen je dus niet vergist hebben in die antiekwinkel? Nee, absoluut niet, nee. nee. Maar ja, misschien had die vent die kandelaars intussen aan iemand anders verkocht terwijl jullie naar je hotel waren en wilde hij dat niet toegeven. Ja, die mogelijkheid hebben wij ook overwogen. Ja, uh, Bill, ja, uh, ons verhaal is nog niet uit. Oh nee? nee? Er kwam nog een vervolg aan, hier in Parijs. Dat heeft zich gisteren afgespeeld. En daarom hebben we ook hemel en aarde bewogen en de Franse televisie om jou te pakken te krijgen. Hm. Ah, bedankt voor het compliment. Eigenlijk zijn we nog steeds op onze huwelijksreis. Oh, of met andere woorden, drie is te veel. Hij ah, blijft nou even serieus, Bill. Ja, nee, we niet kwalijk. Ja, kom dan maar voor de draad met je vervolgen. Nou, gistermiddag hebben we samen geluncht... ...ergens op de Rive Goat. Zeker gesmuld, hè? Inderdaad. Nou ja, we waren s'morgens naar het Louvre geweest... ...dus je begrijpt, wil dat we zoiets nodig hadden? Enfin, na die lunch zijn dus we wat gaan slenteren in Montparnasse. Ken jij de rue Javert? Moet het... Ach, nou ja, jij hebt altijd de indruk gegeven van iemand die Parijs als een broekzak kent. Absoluut, indrukken moet je nooit afgaan, Roger. Nou, het is in ieder geval een straatje dat uitkomt op de avenue d'Orléans. Ah, voilà, die weet ik, ja. Dat, dat moet eigenlijk. eigenlijk was het mijn schuld. Maar onzin, schatje. Kun jij het helpen dat je zulke scherpe ogen hebt? Hij wil alleen maar zeggen, Bill, dat mij toevallig dat straatnaambordje Rujavert opviel. Maar zij herinnerde zich ook meteen dat haar vader, je weet wel, Simon Hunter, ons niet alleen die anticair in Venetië had aanbevolen, maar ons toen ook de naam en het adres van een anticair in Parijs heeft gegeven. Een adres. ...in de Rujaveur. Precies. Nou, toen we dat toch waren, dachten we... ...laten we dan ook meteen maar even gaan kijken. En in de etalage... ...zagen we het andere paar zilverkandelaars van Anne's grootmoeder. Het pendant van dat stijl dat we te vergeefs in Venetië hadden geprobeerd te kompen. Ja, dat is inderdaad bijzonder, vreemd. Ja, en weet jij wat nog vreemder was? Dat ons in die Rujaveur precies hetzelfde is overkomen als in Venetië. Dat meen je toch zeker niet? waar als hij hier voor je zit. Ik zweer het je, Bill. We gingen naar binnen om de prijs te vragen. En het oude antikeertje, compleet met zikje, keppeltje en snuiftabak of z'n vest... vroeg ook weer zo'n fancy prijs, duizend nieuwe vrouwen ditmaal. Nou, praktisch niemand loopt tegenwoordig met zo'n kapitaal op zak. En dus... dus ging jij terug naar je hotel om je treffelstext te halen... en toen jullie terugkwamen in die winkel... Toen waren de kandelaars voetzie. Ja. Ja. ja. En ook hij omkende brutaal weg ons ooit gezien of gesproken te hebben. Dat geeft inderdaad te denken. Ja. Maar wat ik vragen wel, Hebben jullie die, uh, die Vent nog gezien? Ik bedoel, die vent uit Venetië, waarvan Anne dacht dat hij dezelfde was... die haar vader altijd bespioneerde in Londen. Uh, niet hier in Parijs, Bill. Oh. Ik dacht heel even dat ik hem zag op het station in Venetië... toen we daar vandaan vertrokken. Maar ik was er niet zeker van. Uh -huh. uh, afgezien wat jullie daar eens overkomen, was er verder nog iets vreemds of opvallends aan die antiekzaak in Venetië? Nee, nee. Ik, ik zou echt niet weten wat. Nee. En die, uh, die zaak in de Javier. Ook niet. Tenzij je het vreemd vindt dat een dergelijk soort zaak... vlak naast de nachtclub is gevestigd. <lacht> en dan nog wel een nachtclub die de Kwade Kater heet. Ja. ja, dat kun je hoogstens pittoresk noemen. Bill, ik heb het gevoel dat we iets moeten doen. Ja. mag ik een boon zijn als ik weet wat? Het enige wat ik weet is dat ik die kandeluis wil hebben, lieveling. Als je het mij vraagt, is er maar één ding wat jullie kunnen doen. En dat is? Nou, wat denk ik, dacht ik dat dat nogal voor de hand lag? Hoewel, dat zijn meestal de dingen waar de mensen nooit opkomen... Als de held een, een of andere filler en lijk in zijn vuilnisbak vindt, komt hij ook nooit op het voor de hand liggende idee de politie te bellen. Roger, jij moet je schoonvader natuurlijk zo gauw mogelijk vragen waarom hij juist die twee antikaars zo nadrukkelijk heeft aanbevolen. Dat wil ik hem ook wel vragen, Roger. Ja, ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat liever heb. We gaan overmorgen naar Londen terug. Nou, daar heb ik dan geregeld iets van je hoor. Nou, vrees ik dat ik voorlopig nog niet uit Parijs weg mag, dus eh, zal ik van de nood een deugd maken door te proberen mijn kennis van het Parijse nachtleven wat uit te beginnen. Hm. Niet meer. Hoogstwaarschijnlijk heb ik wel eens de gelegenheid een kijkje te gaan nemen in de kwade kater. Oh. In de hoop dat ik er geen kwade kater aan overhouden zal. Nou, afgaand op de foto's die je hangen, zou ik bij zo'n bezoek maar een zeer donkere zonnebril opzetten. Hoi, Roger. Dat voor een pasgetrouwde man. Nou, nou. Ik schaam me werkelijk voor je, hè. Enfin, nou, ik vond het echt gezellig jullie weer eens gesproken te hebben. Dat geldt vooral voor jou, hè. Bill. Nou, hou je hem op de hoogte van wat je vader heeft gezegd? Voor het geval hij inderdaad iets te zeggen heeft? Natuurlijk, Ook, Bill. Nee. En nou uh, moet ik ons er eens want anders want ik ze naar kantoor. Oh, Mr. Summers. Mr. Cameron heeft al een paar maal naar u gevraagd. Dat wil ik graag geloven, Miss Boyce. Was hij woedend of uh, gewoon maar ontstemd? Hm. Zo'n beetje tussen beiden in, zou ik zeggen. Oh, dat is niet zo mooi. Maak ik een presentabel indruk? Ook zo zeggen van wel. Mooi. Miss Weiss, u bent mijn steun en toeverlaat. Ik zou u wel kunnen zoenen. Hoogst twijfelachtig genoeg, Mr. Summers, zeker in deze entourage. U heeft weer volkomen gelijk, zoals altijd. Daar moet ik toch eens een oplossing voor zien te vinden. Wat denkt u? Zal ik het er nu maar op wagen? Het zal er toch eens van moeten komen, vindt u niet? Ook daar heb je weer gelijk in. Enfin, waar gaan we dan? Ja? Het... Uh... Het spijt me dat ik uh, een beetje laat ben, Sandy. Je bent niet een beetje laat en het spijt je ook niet. En dat zou het mij ook niet als ik in jouw schoenen stond. Probeer me geen uitvluchten te bedenken. Ik heb je zien zitten lunchen in het de boulogne Een bijzonder aantrekkelijk foutje. Ja, want gaat ook niks, hè? Daarom ben ik zo geschikt voor dit werk. Waar mm -hmm. zul je er dan wel gelijk in hebben, ja? uh, Wat is er uh, aan de hand? Morgen arriveert er een Hongaarse handelsdelegatie hier in Parijs. Londen wil dat we hier een Ampex-interview met die lui maken... voor een actualiteitenrubriek. Ah, in de geest van een tipje van het ijzeren gordijn opgelicht. Bedoel je dat? Zoiets, ja. Uh, als je eens wist, wat een hekel ik heb aan dat soort opdrachten. Ik heb intussen al het nodige voorbereid... met de Hongaarse zaak gelasterd. Fijn, Fijn, fijn. Denk je dat het doorgaat of... Uh, wordt het op het laatste moment toch allemaal weer gecanceld? Zoals gewoonlijk. Daar zul je zelf achter moeten zien te komen, denken ik. Ik zou er maar meteen mijn tanden inzetten als ik jou was. O, oh, Bill... Doe geen moeite om met Miss Waze te flirten voordat je weggaat. Hm? Vraag hier te komen. Ik heb nog een paar brieven voor haar. Sandy Cameron. Heb jij dan helemaal geen hart? Ik moet alleen maar hard werken. Hou me op de hoogte hoe de zaken staan. Je moet vragen naar een zekere Seps. Maurice, Seps. Dat schijnt de baas van het zaakje te zijn. Bill, dat zou nogal belangrijke primeur voor ons kunnen betekenen. Probeer de zaak dus zo uitgekiend mogelijk aan te pakken. Oké, okay, Sandy. Miss Weiss, Mr Cameron heeft u nodig, en ik ook. Pardon? Hij heeft u nodig voor werk, en ik om jou te gaan. Mr Summers... Ah, ah, in het nette, Miss Weiss, volkomen in het nette. De zaak is namelijk deze. Ik heb een opdracht om een of andere figuur van achter het ijzeren gordijn te interviewen morgen. En ik voel nu al dat ik daarna beslist behoefte aan een beetje ontspanning zal hebben. Ik voel er helemaal niks voor om in mijn eentje het Parijse nachtleven in te duiken. Nee, daar zou ik alleen maar in moeilijkheden kunnen geraken. En dat uh, zult u toch vast en zeker ook niet willen. Of wel? Daar wens ik me niet over uit te laten. Wat? Wilt u daarmee zeggen dat mijn welzijn u volkomen koud laat? Nee, dat weiger ik gewoon te geloven. Mr. Summers, ik kan me niet permitteren om Mr. Camerons kostbare tijd te verknoeien... terwijl u hier onzin staat te kletsen. Natuurlijk niet. Daarom stel ik ook voor dat wij heel ergens anders onzin moesten gaan kletsen. Ver van dit saaie kantoor. En eh, daarom wilde ik u voorstellen om morgen met mij ergens in de stad te dineren... En daarna samen met mij naar een nachtclub te gaan, genaamd de kwade Kater. Ja. Hmm. Maar nu moet ik gauw een donkere zonnebril gaan kopen. Een zonnebril? Ja, niet om mijn duistere bedoelingen hier eens u achter te verhullen, Miss Ways. Nee, daar hoeft u echt niet bang voor te zijn. Ik pleeg niet zo gauw bang te zijn, Mr. Summers. Mag ik daaruit opmaken? Te... U mag er alleen uit opmaken dat ik ook niet bang ben om uw uitnodiging voor morgenavond te accepteren. Geweldig. Ja. Dat is dus afgesproken. Goedemiddag. Mijn naam is Summers, Will Summers van de Gargantua Television Company. Als ik me niet vergis, heeft Mr. Cameron mijn telefoon niet aangekomen. Ja, dat stemt. Als ik het goed begrepen heb, is er afgesproken dat ik voor Gargantua een interview mag maken... met een zekere Mr. Maurice Seps van u, zojuist in parijs graag weer de Handelsdelegatie. Ja. Ja, dat stemt. Uh, mooi. Zal ik dan de... Gargantua Television Company? Dat is dus niet de BBC... Nee, nee, nee, het tegendeel zou ik al zeggen. Dat is jammer, ja. Ja, daar kan ik het natuurlijk moeilijk mee eens zijn. Dat begrijp ik, Mr. Summers. U kunt Mr. Seps nu meteen spreken. Graag, oké. Mr. Seps. Ik ben Maurice Seps. U komt van de Engelse televisiemaatschappij. U kent uw tv inderdaad. Mijn naam is Bill Summers. Aangenaam kennis met u te maken, Mr. Summers. Temaat, u. Uh, ik ga het uiteraard zo regelen dat u geen afspraken voor dat interview behoeft te verzetten of af te zeggen. Want ik vermoed wel dat u een drukke agenda zult hebben. Bijzonder druk, ja. Wat ik nu voorkom is eigenlijk niet meer dan een uh, oriënterend gesprek. Ik zal u echt niet lang ophouden. Dank u. U zult het ongetwijfeld met me eens zijn dat het verstandiger is om de, de politieke situatie in uw land niet aan te roeren. Verstandiger? Voor u of voor mij? Voor ons beiden misschien. Misschien. De mensen hier in het Westen schijnen er weinig voor te voelen... om de politieke werkelijkheid onder ogen te zien... en zich ook totaal niet te interesseren voor de omstandigheden in de landen... waar zij geheel niets van weten. In onze interviews proberen we altijd de nadruk te leggen... op het persoonlijke element, Mr. Sepsje. Oh, ik begrijp het. Of ik pantoffels draag? Wat vind ik van de mini-mode. Hou ik meer van honden dan van katten? En hoeveel sigaretten rook ik per dag. Dat soort dingen. Oh, ik begrijp wat u bedoelt, ja. ja. Zoiets, ja. Daar voel ik heel weinig voor. Hm. Wat eh, onze kijkers ook erg zo interesseren zijn... uw reacties op Parijs. Kent u Parijs? Ik ben zeker in tien jaar niet meer buiten Hongarije geweest. Ah, kijk, dat bedoel ik nou juist. Die opmerking zou een uitstekend begin kunnen zijn. Het is natuurlijk een groot voordeel dat u onze taal zo uitstekend spreekt. Dat heb ik als kind op school geleerd... En in de tijd dat mijn landgenoten nog niet door het Westen werden gemeden als de pest, had ik een groot aantal vrienden in Londen. Ik dacht dat het uw politieke vrienden waren die op het idee van het ijzeren gordijn gekomen zijn, Mr. Summers. Ik dacht dat u de politiek er buiten wilde houden, Mr. Summers. U hebt toch ongelijk, natuurlijk, niet waarlijk. De laatste keer dat ik in Parijs was, was twaalf. Nee, dertien jaar geleden. Juist. Dan kunt u om te beginnen, eh. Uh... Een paar vergelijkingen maken tussen de toestand toen en nu. Hè? Ik bedoel, uh, het eten, de sfeer, de, de, de mode, nieuwe gebouwen zo. Goed, goed, goed, goed. goed. Uh, verder neem ik aan dat u wel het een en ander zult willen zeggen over het doel van uw missie. Uiteraard. Wanneer ik daar niets over kan zeggen, gaat het hele interview niet door. Misschien wilt u dan zo vriendelijk zijn om even een ruw idee te geven wat u daarover wil zeggen. Wilt. Het lijkt me hier niet slecht, Mr. Summers. De keuken is hier voortreffelijk, Miss Boyce. Ook wel is het jammer genoeg niet zo chic als u misschien verwacht had. Zie ik eruit alsof ik me gekleed heb voor een vique-restaurant? U ziet er allerliefst uit. Dank u voor het compliment. Mens kan niet meer dan zijn best doen. Wat denkt u eigenlijk voor te zetten? Um, gelookte zalm op toast, een hazenrug, een stukje brie en een goede fles bourgogne. Wat denkt u daarvan? Hmm. Ik kan alleen zeggen dat ik blij ben dat ik uw uitnodiging heb aangenomen. Alles is telefonisch besteld, dus... Uh, we hoeven niet samen te zweren, nog voor een spijskrijg tot toezicht van een of andere strenge hulp. Ik heb u wel altijd al voor een man van de wereld versleten. <laughs> Dit is vermoedelijk een glas sherry. Ja. Droog genoeg, nou ik hoop. Mm -hmm. Heerlijk. Tussen twee haakjes, uh, hoe loopt het met het interview van u? Met die sinistere Mr. Seps? Is die inderdaad zo'n sinister? Ik geloof het niet. Uh, hij heeft wel iets, uh, iets geslepends, uh. Een verder rosse en een lange, smalle neus. Maar hij heeft ook een paar opvallend mooie blauwe ogen. <gacht> er ontgaat u niets, hè? <gacht> hij spreekt met een heel klein beetje accent en dat ik juist zo, zo, zo charmant, vind ik. Nee, ik heb zo'n idee dat hij heel aantrekkelijk kan zijn, wanneer hij eh, dat wil. U bedoelt dat hij voortdurend in de verdediging blijft? Zoiets, ja. Mm -hmm. Ach, het zal wel logisch zijn, vermoed ik. de rekening is hij vreemdeling in dit Jeruzalem. Maar toch voelde ik me niet op mijn gemak in zijn gezelschap. Gaat het er voor dat interview niet meer om of hij zich op zijn gemak voelt in uw gezelschap? Ik wou dat u niet altijd gelijk had, Miss Weiss. Aha, hier is onze verlopen zal. Aha. Ah, dat zit heel mooi uit. We kunnen we op ons gemak van het eten genieten. Ja, ah, middernacht heeft het geen enkele zin om ons naar de kwade kater te begeven. Tenzij u er uh, prijs opstelt om daar met mij alleen te vertoeven. Ach, ik uh, hou er niet van om een eten haastig naar binnen te schrokken. Dat kan nooit gezond zijn, vind ik. Dat ik dan nog maar een cheque bestellen? lijkt u dat niet het meest verstandig? Ik geloof dat ik nu begrijp waarom u die zonnebril wilde kopen, meneer Summers. Oh ja? Mm -hmm. Vindt u het dan erg verwaand voor mij wanneer ik u voorstel liever naar mij te kijken dan naar al die dames? Nee, erg tactvol. Maar uh, ik ben nieuwsgierig. Niet gechoqueerd? Nee, oh, ik ben niet zo gauw gechoqueerd. Is dat een teleurstelling voor u? Nee, een opluchting. <laughs> Tussen de haakjes, toen wij net uit die taxi stapten... is u toen misschien iets opgevallen aan die winkel hiernaast? Alleen dat er een aantal mooie antieke dingen in die laagje leken te liggen. Waren daar misschien ook een paar zilveren kandelaars bij? Ik dacht van niet, hoezo? Nou ja, op het ogenblik ben ik toevallig heel erg geïnteresseerd in zilveren kandelaars, Miss Boyce. Is dat een van uw hobby's? Zo zou je het kunnen doen, ja. Met andere woorden, u bent op het ogenblik meer geïnteresseerd in kandelaars... dan in deze tweede rangs nachtclub of in mij. Ik sta versterkt over. Oh, Nonsens. Ik ben hier voor gisteren en ik weet mijn ogen de kosten geven. Oh, u hoeft niet bang te zijn dat ik het u kwalijk neem. In de eerste plaats gaat het me niet aan. En in de tweede plaats amuseer ik me kostelijk vanavond. Maar dat neemt niet weg. Ja, gaat u verder? Uh, toch is er iets waarvan ik me afvraag of ik het me misschien verbeeld. Wat bedoelt u? In dat restaurantje waar we gegeten hebben... Ja. daar zag ik een vreemd mannetje dat alleen aan een tafeltje bij de ingang zat. Ik kreeg sterk de indruk dat hij ons zat te bespioneren. Ach, dat is nonsens. Datzelfde mannetje is hier nu ook. Hij staat daar te praten met dat blonde meisje in de hoek. Met die nylon maillot En ik heb nog steeds het gevoel dat hij ons bespioneert. Weet u zeker dat dat hetzelfde mannetje is? Hij trekt op een eigenaardige manier met zijn schouder als hij loopt. Dat viel me op toen ik hem naar zijn tafeltje zag gaan. En nu net ook weer toen hij naar het meisje liep. Ik vind het absoluut zeker. Ja, dan vind ik wel dat wij hem iets moeten laten zien, hè, is Boys. Zou het u het ergens vinden om een dansje met mij te wagen? Nou, geen enkel bezwaar. Ik ben ervan overtuigd dat u me niet op het tenen zult trappen. Dat vind ik sympathiek. Een man die zijn mond houdt tijdens het dansen. Dank u voor het compliment. Maar ik uh, dacht namelijk ergens aan. Waaraan? Of uh, mag ik dat niet vragen? Uh, niet aan u, moet ik helaas bekennen. Dat dacht ik al. Nee, nee, ik bedoel dat helemaal niet als een belediging. Ik, ik vertel u gewoon de waarheid. Nee, kijk, ik vroeg me af. Wat een vriend van mij gisteren of vandaag. Met zijn schoonvader in Londen, zo Ik weet dat het allemaal ongelooflijk klinkt, sir. Maar toen ons in de Rue Javert precies hetzelfde overkwam als in die zaak in Venetië... waren Anne en ik het erover eens dat we een en ander zo gauw mogelijk met u moesten bespreken. Ja. Dat begrijp ik. Per slot van rekening heeft u ons praktisch naar die anti toegestuurd, mm -hmm. vader. Inderdaad. Maar waarom? Ik dacht dat jullie daar misschien wel iets interessants zouden kunnen vinden. Mm -hmm. en dat hebben jullie ook gedaan. U bent dus niet verbaasd over wat er daarna gebeurd is? Nee, Anne... Daar ben ik niet verbaasd over. Ik had zoiets dergelijks half en half verwacht. Dat wil zeggen, ik had er half en half op gehoopt. Op gehoopt, Ja. Toe, vader. Leg ons dat alsjeblieft eens uit. Je weet dus absoluut zeker dat de kandelijst die je gezien hebt... van je grootmoeder waren. Absoluut zeker, vader. Daarvoor nou, ken ik dat wapen toch zeker te goed. Dan heb je me daarmee verteld wat ik wilde weten. Eindelijk. Dat begrijp ik niet. Natuurlijk niet. Ik had ook eigenlijk moeten zeggen dat die kandelaars... mij eindelijk verteld hebben wat ik wilde weten. Je hoeft me niet zo vreemd aan te zeggen, Roger. Ik ben volkomen bij mijn verstand. Ik vermoed dat het hier om een of andere privé-kwestie van u gaat, zo. Ja, ja. En ik hoop juist dat jij je daar ook voor zult gaan interesseren, Roger. Waar heeft u het toch over, vader? En het is nu tien jaar geleden dat ik gedwongen werd... mijn toenmalige vaderland te verlaten... Al die jaren hebben ik geen enkel officieel contact met dat land meer gehad. Dat weet ik. Maar je weet niet dat ik al die tijd door agenten van het communistisch bewind heb en gevolgd. Wat heb ik je gezegd, Roger? Ja, en zei dat zij ze die man die ons in Venetië scheen te volgen meende te herkennen als de man die uw huis hier in Londen in de gaten ja. hield. Niet alleen dat ik overal gevolgd werd en dat ons huis in de gaten werd gehouden, maar mijn telefoongesprekken werden regelmatig afgeluisterd. Mijn post werd geopend. Kort en goed. Ze bewezen mij de eer om mij als een gevaarlijk individu te beschouwen. Als een samenzweerder tegen het communistische bewind. Maar hoe bent u dat allemaal te weten gekomen? Ja, kindje. Er heerst nou eenmaal een grote solidariteit in de internationale bankwereld. En in die kringen beschikt men over speciale inlichtingen. Ja, toch begrijp ik het nog steeds niet. U bent toch nooit bij een of ander politiek complot betrokken geweest? Of wel, vader? Nee, Waarom was dat dan allemaal? Die communistische revolutionairen zijn een heel bepaald soort... en bijzonder efficiënt in zekere zin... maar met een erg beperkt voorstellingsvermogen. Daarbij gaan ze uit van een aantal vaste veronderstellingen. Bijvoorbeeld dat een internationaal bankier... per definitie een schurk en een samenzweerder moet zijn. En toen ik, mede dankzij jouw vader je eenmaal een nieuw bestaan hier in Engeland had kunnen opbouwen... verkeerde ik inderdaad... ...in een positie om hen aanzienlijke schade te berokkenen Met het gevolg dat ze mij bespioneerden... ...en bijzonder effectief van mijn vroegere vaderland isoleerden. Ik ja. begrijp het, ja. Dat, dachten ze tenminste. Maar, weet je, Anne... ...ik had die opstand zien aankomen. Wanneer hij veertien dagen later was uitgebroken... ...of wanneer je moeder niet toevallig te ziek was geweest om mee te gaan... ...dan zouden we met ons trietjes naar Engeland zijn gegaan. Ja, Daarom... Had ik een bepaald plan gemaakt en zekere voorzorgsmaatregelen getroffen? Mijn twee beste vrienden waren toen ter tijd Maurice Seps en Karel Bamberg. Bamberg? De eigenaar van die antiekhandel in Venetië? Precies. Maar laat ik verder vertellen. Ik had begrepen dat ik natuurlijk praktisch geen kostbaarheden of andere bezittingen mee zou kunnen nemen. Daarom gaf ik die in bewaring aan Seps en Bamberg. Onder de voorwerpen die ik naar Bamberg bracht... ...was het familiezilver van je grootmoeder. Inclusief die kandelaars? Inclusief die kandelaars. Je weet wat je moeder daarna is overkomen aan. En ik weet ook dat u daar liever niet over praat, vader. Daar moet ik het nu wel over hebben, helaas. Maurice Seipch heeft je moeder aangegeven bij de Russen. Hij de Russische geheime politie in handen gespeeld. Vader. Ongetwijfeld omdat hij daar hoopte zelf beter van te worden... Je moeder is daarna spoorloos verdwenen. Ik heb toen gezworen niet te zullen rusten... voordat ik erachter gekomen was wat er met haar was gebeurd. En voordat ik mijn rekening met Maurice Sepps had vereffend. Vind je dat soms vreemd, Roger? Helemaal niet, sir. Des te meer omdat u zich waarschijnlijk een beetje schuldig voelde... dat uw moeder had achtergelaten. Speelde dat ook niet een beetje mee, vader? Ja, dat was waarschijnlijk de voornaamste reden. Maar daar kon u toch niets aan doen... Het ging toen toch ook om mij? Dat weet ik wel. Maar ik hield nog eenmaal heel erg veel van haar. Gaat u verder, sir? Jij vraagt je natuurlijk af wat die kandelaars hier allemaal mee te maken hebben. Hè? E eerlijk gezegd, ja. Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Vlak voordat ze erin slaagde om mij te isoleren, zou zeg ik maar zeggen... heb ik nog één boodschap naar Karre weten te sturen... Hij was de eigenaar van een aantal zaken in verschillende Europese steden. En hij had die kandelaars in zijn bezit. Zodra hij een paar daarvan ergens in een van zijn etalages liet zetten. betekende dat dat Maurice Sepsj Hongarije ging verlaten. En de stad waar het tweede paar kandelaars in de etalage verscheen. gaf daarna het land aan waarnaar hij zou vertrekken. Verdraaid handig. Maar had hij u dan niet gewoon een bericht kunnen sturen via een van de ambassades hmm. of via een bevriende bankrelatie? Ja, ieder bericht waar de naam van Sepsion voorkwam, zou Karl Bamberg onmiddellijk het leven hebben gekost. Wacht, vader? Ik weet waar ik het over heb. Maar aan de andere kant was er niets ongewoons aan wanneer Karl Bamberg bepaalde antiquiteiten en zijn verschillende zaken zo En ook niet dat sommige daarvan in de etalage werden gezet. Ja, ja. ja, ja dat begrijp ik nu wel, maar. Wat ik nog steeds niet begrijp. Wat niet, Roger? Waarom ontkennen zij allebei die zaken op zo'n botte manier het bestaan van die kandelaars? Terwijl wij ze toch nog geen uur geleden met onze eigen ogen hadden gezien. Waarom hebben ze ons die niet gewoon verkocht? Nou, ben je toch erg dom, Roger? Ja, ja, ja waarschijnlijk, schat, maar ik, ik begrijp het nog steeds niet. Omdat het daardoor een gebeurtenis werd die jij en ik, of wie dan ook, makkelijk zou vergeten om aan vader te vertellen. Waardoor hij de boodschap eventueel niet gekregen oh, zou hebben. Ja, ja, ja, precies, ja, ja, ja. En nu weet ik dat Sebs Hongarije verlaten heeft en onderweg naar of al in Parijs is. Ja. En, en, wat bent u nu van plan te doen, sir? Dat hangt van jou af, Roger. Van mij? Wat bedoelt u daarmee, vader? Ik wilde de hulp van Roger voor deze kwestie inroepen. In, in welk opzicht ik... Ik zal volkomen op elkaar met jullie spelen. Ik ben niet zo jong meer dan tien jaar geleden en ook niet meer zo gezond. Mijn hart, weet je... Enfin, ik kan niet overal meer heen reizen. Daarom wilde ik Roger vragen om te gaan uitvissen waar Seps precies is in Parijs... en wat hij daar uitvoert. Hmm. Wanneer hij dat weet, hoeft hij mij alleen maar berichten sturen... en de zaak verder aan mij over te laten. En dan? Kom, kom, kom, en. Je hebt anders van een levendige fantasie. Ja, maar op dit moment zou ik willen dat ik die niet had. Je zult je je moeder amper herinneren. Dat is gemeen. Maar het is waar, of niet soms? Ik neem het je echt niet kwalijk na al die jaren. Maar ik heb haar niet vergeten. Ze is geen minuut uit mijn gedachten geweest. Nooit. Wanneer ik zeker wist dat ze niet meer leefde. Nou, enfin, het, is, het is erg genoeg om te moeten toegeven... maar een, een mens kan zich met de dood verzoenen. Zoals met zoveel beroerde dingen in het leven. Maar, maar die onzekerheid... die eeuwige onzekerheid dat hij misschien een lot getroffen heeft... erger dan de dood. Daar heb ik al die jaren mee moeten leven. Dat heb ik te danken aan Maurice Saps. Een man die eens mijn vriend is geweest. Dat neemt allemaal niet weg, Ik weet vader. wat je wilt zeggen, Em. Dat haat net zo'n ondeugd is als, als, als jaloezie... waar je niets mee bereikt, maar... maar wanneer ik aan je moeder denk, Em. dan herinner ik mij weer dat ik vroeger Hunja die heette. En dat wij in mijn vroegere vaderland... net als de korsikanen geloven in de bloedwraak. In het oog om oog, tand om tand. Dat is gewoon middeleeuw. Het is gewoon menselijk, En Hier heb ik al die jaren voor geleefd. Maar waarom wilt u Roger hierin mengen, vader? Ik meen dat Roger zekere verplichtingen ten opzichte van mij heeft. Omdat u toestemming hebt gegeven voor ons huwelijk? Grof gezegd, ja. Maar waarom mag u hem toch... Waarom even... laat je hem daar zelf geen antwoord op geven? Ik kan mij uw gevoelens natuurlijk volkomen begrijpen, sir. Werkelijk? Meer vraag ik niet. Alleen maar dat je jezelf in alle rust afvraagt hoe jij je zou voelen wanneer, laat ons zeggen... vanavond thuis kwam en bemerkte dat, dat Anna niet meer was. Dat ze was weggehaald door een stel rabauwen van de chemopolitie. Dat ze volkomen spoorloos was. Dat je geen enkele inlichting over haar kon krijgen. Dat je je nog alleen maar kon voorstellen ergens in een cel... of een, een Siberische zout of zwavelmijn. Of, of, laat ik maar ophouden. Stel je alleen maar voor dat je, dat je tien jaar lang met die gedachte moet leven... Ik zal voor u naar Parijs gaan, sir. Roger. Nee. Ik moet gaan, Anne. Ja. Ik dacht wel dat je dat zou zeggen. Dank je wel. Goed. Op één voorwaarde dan. En die is? Ik ga mee. Dat is helemaal niet nodig. Ik vind van wel. Het is misschien gevaarlijk. Hou ja, je geen malle ideeën in je hoofd, schat. Waarom mag ik dan niet mee? Omdat er natuurlijk altijd een zeker risico aan verbonden blijft. Denk dan eens even wat je mij voor het altaar beloofd hebt, schat. Daar kan ik inderdaad niet onderuit. Ik hoop tenminste ook niet dat je dat wilt proberen. Ik geloof niet dat je je enige zuig hoeft te maken, als Je hoeft alleen maar informatie in te winnen en die aan mij door te geven. Ik wil beslist niet dat je zelf verder iets onderneemt. Knoop dat goed in je oren, lieveling. Wanneer? Kan je gaan, denk je? Uh, morgenochtend, wanneer het tenminste geen moeilijkheden oplevert op de bank. Dat kan ik me nauwelijks voorstellen. Ik zal passage voor jullie boeken aan een hotel bespreken. Uh, mocht je geld nodig hebben, dan neem je dat nou op bij ons kantoor in Parijs. Uh, schiet je op met pakken, schat? Ik ben bijna klaar. Nog eventjes. Moet ik je smoking ook meenemen? Ach nee, ik denk niet dat ik die nodig zal hebben. In communistische kringen draagt men geen smoking voor het diner. Alsjeblieft. We zijn helemaal bepakt en gezakt. Mooi. Zeg, ik heb een telefoongesprek met Bill Summers in Parijs aangevraagd. Die beschikt over allerlei verbindingen. Roger. Ik wou dat we niet gingen. Ik huh. kan niet zeggen dat ik het zelf zo'n wild idee vind. Maar ik zie aan de andere kant niet in wat, ja, wat ik anders had kunnen doen. Je had gewoon nee kunnen zeggen. Zomaar. Bot weg? Ja. Tegen een man als je vader, schat. Ik zie niet in waarom niet. Ja, alles wat hij voor ons gedaan heeft. Ja, goed. Hij heeft zijn toestemming gegeven voor ons huwelijk. En ons daarna een heerlijke huwelijksreis bezorgd... Ja, en daar maar... ben ik hem enorm dankbaar voor. Hij heeft je gewoon gechanteerd om deze opdracht te aanvaarden, Roger. Ach, dat is toch nonsens. Hij heeft nu eenmaal een idee fix dat... en ja, hij doet oprecht zijn best om daarvan af te komen. Jij neemt hem dus niet helemaal op serieus? Niet helemaal, nee. Ja, natuurlijk, toen, toen hij een beschrijving van jou ging geven... in dezelfde situatie als je moeder toen... Roger, wanneer ik je nou eens in alle rust en kalmte... van ons eigen huis vraag om niet te gaan... Maar waarom, en? Als je het dan met alle geweld wilt weten... Ik ben bang. Maar, maar er is toch helemaal niets waar je bang voor hoeft te zijn? We gaan alleen maar proberen een paar inlichtingen in te winnen. Ik herinner me die vent die ons in Venetië gevolgd Ach, dat heeft. Dat weet je helemaal niet zeker. Dat, dat idee heb je nou eenmaal in je hoofd gezet... en sindsdien maak je er een heel drama van. Geloof je dat echt nog, na nou alles wat vader verteld heeft? Je vader is een oude man die een heel boel meegemaakt heeft in zijn leven... Maar ik bewonder hem en ik ben erg op hem gesteld. Het minste wat ik voor hem kan doen, is hem zijn zin geven Ik en... hou ook van hem, Roger. Maar dit vind ik onverstandig. Ja, goed, zal ik dan alleen gaan? Als je dat nog eens vraagt, krijgen we ruzie. Het hm. zou een heel nieuwe ervaring zijn. Wil je het eens proberen? Eigenaardig genoeg, nee. Ik ook niet. Nou, laten we het alsjeblieft ook maar niet doen. Hm? Maar wat heeft het toch allemaal voor zin? Stel dat we iets seps vinden en vader op de hoogte stellen. Wat dan? Het is toch absurd voor een man van zijn leeftijd om... om... Ja, om wat? Hm? Hij heeft ons niet verteld wat hij dan van plan is. Roger, jij weet net zo goed als ik dat hij een of ander krankzinnig plan heeft... om zich op seps te wreken. Op de een of andere manier. Ja, op de een of andere manier, ja. Nou dan. Ja, jij denkt toch zeker niet dat hij hem een dolk in de rug wil steken of doodschieten met een revolver? Ik, ik weet echt niet wat ik denken moet. Ja, hou daarmee op. Ik geloof dat je verder alleen maar hoopt nieuws over je moeder... wat het ook mogen zijn van seps te kunnen horen wanneer hij die eenmaal onder vier ogen kan spreken. Wat hoopt hij daarmee te bereiken? Denkt hij beter af te zijn wanneer hij zeker weet dat ze niet meer leeft? Of wanneer dat niet het geval is? Wat denkt hij dan dat er intussen van haar geworden is? Dat is zijn zaak. Dat gaat ons niet aan. Oh, Roger, je bent hopeloos. Hallo? Hallo, ben jij daar, Bill? Ja, voor mij wel. Ik verwacht een gesprek uit Parijs. Maakt u dus alstublieft de lijn vrij. Ik heb niet lang nodig. Dat interesseert me niet, meneer. Niet ophangen, Mr. Gail. Dat is niet verstandig. Ik moet u een boodschap overbrengen. Van wie? Ook dat doet er niet toe. Ja, luister eens, man. Ik hou helemaal niet van dat soort raadseltjes en ik... Ik ben heel serieus, Mr. Gail. U bent van plan om naar Parijs te gaan. Is dat niet zo? Ja, wat gaat u dat aan voor de donder? Niets. Ik geef u alleen de raad om niet te gaan, wanneer u tenminste verstandig bent. Ja, probeert u soms grappig te zijn? Alleen wanneer u de veiligheid van uw vrouw als een grapje beschouwt. Maar, wat zegt u? Wanneer u toch naar Parijs gaat, staat uw vrouw een heel onaangename ervaring te wachten. Dat is het enige wat ik u zeggen kan. Voorjaar in Parijs was de tweede aflevering van Oog om Oog... een hoorspelserie in zes delen door Val Gilgut. Vertaling Alfred Pleiten. De rolverdeling was als volgt... Simon Hunter, Peter Arians. Roger Gale, Ber Dijkstra. Bill Summers, Jan Borkes, Anne Gale, Corrie van der Linden. Jill Weiss, Els Buitendijk, Sandy Cameron, Huip Oerizant. Maurice Sepsch, Rob Gerards. En een secretaris, Harry Bronk. De regie had, Dick van Putten.